Het betekent dat ze nu drie maanden lang beschermd worden tegen uh, schuldeisers. dat betekent ook dat ze nu de tijd hebben om te wachten op het Chinese geld. 245 miljoen euro die van uh, twee Chinese investeerders komt. En dat geld is cruciaal voor Saab om die toeleveranciers te betalen. En ja ook een eerste voorwaarde om de productie in de fabriek weer op gang te krijgen. De politie in Twente heeft een vrouw opgepakt die via Twitter... medewerkers van het UWV met de dood heeft bedreigd. Ze schreef dat ze alle medewerkers van het kantoor in Hengelo... zou neersteken als ze geen uitkering zou krijgen. Het UWV deed aangifte bij de politie... waarna de vrouw gisteravond is gearresteerd. VVD-fractievoorzitter Blok neemt afstand... van de tegenbegrotingen van de oppositiepartijen. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij... dat die de overheidsfinanciën minder goed op orde brengen dan het kabinet... Ik gaf wel aan dat in de verkiezingstijd het misschien logisch leek. Althans voor linkse partijen om te zeggen... de economie zal wel weer een keer aantrekken. Dus laten we niet te veel bezuinigen. Maar met de kennis van nu blijkt echt keihard... hoe onverantwoord die keuze ook toen al was. In het debat kwam het vanochtend tot felle botsingen... tussen PvdA-leider Cohen en PVV-voorman Wilders. Volgens Wilders is Cohen de bedrijfspoedel van Rutte 1... Cohen vergeleek de PVV-voorman met een grote, goedkope goochelaar. In het debat beschuldigde Cohen het kabinet ervan te liegen over de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. D66 vindt dat de PvdA in haar tegenbegroting de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking ten onrechte aanvaardt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam staat niet langer onder verscherpt toezicht. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is er tijdens diverse bezoeken geconstateerd... dat er nu voldoende maatregelen zijn genomen om verantwoorde en veilige zorg te leveren. Het ziekenhuis stond twee maanden onder toezicht vanwege de uitbraak van de Klebsiella bacterie Door toedoen van die bacterie zijn zeer waarschijnlijk drie patiënten overleden. Intussen zijn er al enige tijd geen besmettingen meer geconstateerd. Een onafhankelijke commissie doet nog onderzoek naar de uitbraak.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 ANWB Verkeersinformatie, file staan er door aanrijdingen. Onder meer op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen rotterdam IJsselmonde en Rotterdam-Charloes 6 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht en dat gaat waarschijnlijk nog tot half 4 duren... zo Rijkswaterstaat. Ook een probleem bij Rotterdam op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Bij de Heinenoordtunnel zijn twee reishokken dicht vanwege een spoedreparatie. Tussen het Knopend Vaanplein en de af en oud beerland staat 3 kilometer... De A27 Breda richting Utrecht is dicht tussen knopend Hooipolder en Hank... Heeft te maken met een aanrijding eerder vanmiddag. In beide richtingen staan files van 2 tot 4 kilometer. Omrijden kunt u eventueel ook via de A59 aan de A16... maar op die A59 Zonzeel Den Bosch... staan in beide richtingen files voor knopend Hooipolder van 3 tot 6 kilometer. 10,7 miljoen Nederlanders lezen een weekblad...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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Norton Albayrak. sinds 2004 is ze de hoogste baas van het COA. Ze is despotisch, een manipulator, iemand die constant verdeelt en heerst. Uh, jullie hebben het vertrouwen opgezegd in Agnes Jongerius. Veruit het grootste gedeelte van de leden heeft nee gezegd tegen het akkoord... dat je die stem als je neerlegt, dan rest ons niets anders... om dan het vertrouwen in de voorzitter van de vakcentrale op te zeggen. Agnes Jongerius heeft het vertrouwen verloren van een deel van haar achterban. Noorten Albayrak zou een despoot zijn. En burgemeester Wilma Verver deed aan vriendjespolitiek. Hoe staat het met leiderschap van vrouwen in Nederland? Daar gaan we over praten met Margriet van der Linden... hoofdredacteur van het Feministisch Maandblad Opzij. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, is toch een lastige combinatie, hè? Vrouwen en de top. Dat zou je zo denken, als je dat uh, rijtje hoort. Ja. Ja, uh, helaas kan ik van mannen ook wel zo'n rijtje maken. Maar goed, laat ik niet flauw zijn. Maar ik geloof wel dat het drie verschillende gevallen zijn. Daar gaan we, straks daar gaan we over stevige woorden uh, tegenaan, maar daar hebben we het zo nog wel over. Okay. Hij bedacht en organiseerde grote bevrijdingsfestivals. Hij bedacht Dance for Life, maar nu wil Eelco van der Linden het nog groter aanpakken. Een gigantisch concert voor de vrede tussen de piramides in Gizee... met artiesten vanuit allerlei conflictgebieden en met wereldleiders. Meneer van der Linden, bent u een beetje uitgekeken op die bevrijdingsfestivals? Nee hoor, dat blijft prachtig. Maar uh, ja, dan gaat het zo kriebelen dat je zegt van ja, we moeten gewoon door. En uh, het is heel belangrijk dat dit wordt georganiseerd. En vandaag is het de 30 dertigste internationale dag van de vrede. Dus hebben we een meerjarencampagne gelanceerd om dit doel te bereiken. De VVD pleegt niets minder dan kiezersbedrog. Dat schreef politiek commentator Paul Jansen gisteren in De Telegraaf. Tegen alle beloften in mag de hardwerkende Nederlander het troetelkind van de VVD de crisis gaan betalen. En daar is volgens Jansen maar één woord voor kiezersbedrog. Meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Veel kritiek gekregen op uw column? Nou, ik dacht het niet. Dacht het niet? Nee. Nou, nou dat, dat vinden wel... ze wel leuk die VVD's om dat te horen. <laughs> nou, dat waag ik te betwijfelen. Dat zou een slechte zaak zijn, uh, anders worden we niet zo serieus genomen. Maar ik heb wel begrepen dat er in de fractievergadering... Uh, gisteren bij de VVD uh, wat uh, wenkbrauwen gefronst zijn. Maar uh, nee, voor de rest valt wel mee. Fotograaf Bert Verhoeven en goede vriend en schrijver Gerrit Modenaar... maakten een chaotisch boek over dementie. En daarin volgen zij negen mannen en vrouwen met dementie. En proberen de ziekte van een iets vrolijker kant te bekijken. Vandaag komt het boek Kus me nog eens wakker uit... Goedemiddag, meneer Verhoef, wilde wil ja. de dementie iets lichter en iets vrolijker benaderen. Maar kan dat eigenlijk wel met zo'n ziekte waar heel veel mensen bang voor zijn? Nee, uh, je moet altijd uitgaan van wat het werkelijk is. En dat, dat is drama, dementie is drama voor de betrokkenen, voor de familie. Maar binnen dat drama zijn we toch op zoek gegaan naar geluksmomenten. Naar uh, eigenschappen die uh, demente mensen hebben en die misschien vroeger verborgen bleven. Dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Hij maakt een gedicht over de uitzending en we zijn benieuwd hoe het er vandaag uit gaat zien. Het gedicht is rond tien voor drie te horen. Heeft u een vraag of opmerking voor onze gasten? Ga dan naar onze website, dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. We gaan naar Den Haag, daar worden sinds vanochtend de algemene politieke beschouwingen gehouden. En die worden gevolgd door Wilco Boom. Wilco, goedemiddag. Uh, Peter Blok inmiddels. Peter Blok inmiddels. Ja, nou, ook wat, de hele dag al. Ook al ja. de hele dag aanwezig. Wat, wat is er tot nu toe gebeurd, Peter? Ja, nou, Het begon vanochtend allemaal met uh, Geert Wilders. Die vindt dat uh, Job Cohen geen oppositieleider is... maar ook een gedoogpartner partner, omdat hij het pensioenakkoord steunt... en het kabinet in zijn aanpak van de eurocrisis. Ja, De echte gedoogpartner, Geert Wilders, die doet dat niet. Nou, Cohen liet vervolgens zien dat hij het helemaal niet ziet... in alle zware bezuinigingen van het kabinet, die 18 miljard... waar Wilders dus wel voor heeft getekend. Vooral de bezuinigingen. Bezuinigingen op de PGB neemt Cohen Rutte kwalijk. Hij zegt zelfs het kabinet, staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, liegen. Ja, zware en beladen woorden in politiek Den Haag. En het kabinet uh, pakt de zwak in de samenleving met een kettingzaag aan. Dus uh, pittige teksten van uh, Cohen. Ja, dan nou vraag je je gelijk af, uh, komt die motie van afkeuring vandaag wel of niet? Nou, we vingen hem net op vlak bij uh, de plenaire zaal toen hij ging lunchen. Kijk, er zijn twee onderwerpen waarvan ik zeg: van, het spijt me verschrikkelijk. Daar ga ik in het belang van Nederland ga ik daar die strijd niet aan. En in het belang van Nederland, hij is degene die dat verkwanselt. Ja, maar goed, u laat zich op die manier toch ook een beetje gijzelen? Nee, echt niet. Dat is echt allemaal onzin. U kunt geen nee zeggen op de inhoud. En tegelijkertijd uh, uh, bent u kansloos als het gaat om de dingen waar u het niet mee eens bent. Ja, maar kijk, dan, dan gaat mijn verantwoordelijkheid zover dat ik niet ga zeggen: van het spijt me verschrikkelijk. Uh, afgezien van het feit dat ik het niet kan. Uh, ik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 Ja, dat zou kunnen. U sluit dat niet uit? Nee, dat heb ik ook al veel eerder gezegd dat dat mogelijk is. Ja. ja, Job Cohen die sluit het dus niet uit, die motie van afkeuring. Het is natuurlijk een lang debat, gaat straks verder na half drie. En natuurlijk morgen ook nog, dus hij heeft hem wel degelijk in zijn binnenzak zitten. Goed, dankjewel Peter Blok vanuit Den Haag. Wij praten verder met Paul Janssen, politiek commentator van De Telegraaf, ook vanuit Den Haag. En hij volgt ook de algemene beschouwingen. Ja, was dat inderdaad uh, het meest opvallende, die frontale aanval van Cohen op het kabinet, uh, Paul? Nou, ik vond hem niet zo frontaal hoor. En als hij uh, zo bedoeld is, dan heeft hij weinig schade aangericht. Uh, ik denk dat uh, de heer Cohen uh, de afgelopen dagen... vooral zichzelf weer heeft beschadigd. Uh, hij heeft uh, een paar belangrijke fouten gemaakt. Ik denk uh, dat mensen... Allereerst niet snappen dat uh, de leider van de grootste oppositiepartij... aan de ene kant zegt dat het kabinet moet opstappen. Maar vervolgens uh, de, het minderheidskabinet op cruciale punten steunt. Hè, wat net aan de orde kwam, zoals Europa en het pensioenakkoord. Zeg jij, de mensen begrijpen het alleen maar... als die ook op de punten waar hij het mee eens is toch tegen zou stemmen? Nee, ik denk als je, als je, als je echt vindt dat het kabinet weg moet... Dan, dan moet je daar ook consequent in zijn. En je kan er wel een, een heel verhaal met uh, mitsen en maren bijhouden. Dus te genuanceerd voor de gemiddelde kiezer? Dat, dat, dat lijkt mij wel, ja. Dat is voor mensen niet... Uh, niet te volgen. Uh, ik denk het tweede... wat hij de afgelopen uh, weken uh, verkeerd heeft gedaan... is uh, dat hij het kabinet is gaan aanvallen op een gebrek aan leiderschap. Nou ja, als er nou één politicus uh, in Den Haag... Uh, dat woord niet in de mond moet nemen, dan is het toch wel de heer Cohen. Want uh, die heeft een uh, behoorlijk zwak jaar achter de rug... Uh, in de oppositiebankjes. Wordt zelfs in zijn eigen partij wordt er nu al... Uh, getwijfeld aan zijn uh, kwaliteiten als, uh, als PvdA-leider. Ja, en om dan dit kabinet uh, dat 18 miljard bezuinigt en waar je dus echt uh, kan scoren voor open doel... juist op dit punt eruit te, te halen, dat lijkt me niet uh, heel handig. En tot slot een derde uh, zwakke punt, wat kwam gisteren even aan de orde, toen hij door uh, de PVV werd aangevallen, dat hij uh, eigenlijk de grote gedogen was... Ja, ja. En dan zie je dat zo'n man uh, niet sterk is in, uh, in, in, in het woord. Want wat doet hij? Hij gaat mee in de beeldvorming van de PVV. En roept dan een paar keer... ik ben niet de grote gedogen, ik ben niet de grote gedogen. Nou, dat is exact de fout die Wouter Bos een paar jaar geleden ook maakte... toen hij werd verweet dat hij een draaikond was. En toen ging hij dat verhaal overnemen. Weliswaar in de ontkenning, maar daarmee bevestig je... Ja, je het moet het gewoon negeren eigenlijk, zeg je? Je moet niet meegaan in de beeldvorming van je opponent. En oh ja. uh, dat is ongeveer les 1 hier uh, in, uh, in, uh, in de spin zou ik wel ja. wel zeggen. De opponent was...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 Ja, Wilders aan het begin van debat, die zegt van niet Cohen mag als eerste het woord voeren, maar moet eigenlijk roemen doen. Is dat een goede grap of was het toch ook pijnlijk? Ja, eigenlijk van alles een beetje. Uh, het was natuurlijk niet meer dan een, dan een, uh, een grap. Uh, niet heel erg inhoudelijk, maar het komt toch wel even, even aan bij, uh, bij Cohen. Die toch net uh, de gang naar, uh, naar het spreekgestoelte had gemaakt. En daar uh, echt uh, zijn dag van de waarheid zou moeten gaan beleven. En nog voordat je één woord gesproken hebt, krijg je al een, uh, een tik op de neus van de PVV. Die hij juist wilde gaan aanpakken. Ja. Dus dat landt toch even niet fijn. Nee. Doet hij helemaal niks goed, volgens jou? Uh, ik, ik lees vind... toch ook wel berichten dat hij toch wel een beetje gegroeid is ook. Ja, als je, als je heel klein bent begonnen, kan je natuurlijk altijd een beetje groeien. Ja, kijk, ik ben geen fan van de man. Laat ik nee, ik hoor het. Ik vind hem gewoon even los van, van de programmatische punten. Uh, het PvdA is natuurlijk wel een partij uh, die het afgelopen jaar heeft laten zien... dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Dan refereer ik weer aan Europa- of het pensioenakkoord. Ja. Dat vind ik, ik vind dat dapper. Alleen het past niet in, in de, de strategie die ze tegelijkertijd uitstralen. Namelijk dat het kabinet zo snel mogelijk weg uh, moet. Ja, het is of het een of het ander. Maar dit zijn twee halve verhalen. Net zoals net bij de collega's van de Nos, uh, hij weer vertelt. Dat het kabinet ligt. Ja, als je dat in Den Haag uitspreekt, daar staat maar één, uh, één antwoord op. En dat is een motie van afkeuring. Maar die komt misschien nog, hè? Die komt misschien nog. Ja, misschien. Maar uh, hij liet het wel weer in de lucht hangen. Nee, als je zo stevig uithaalt, dan moet je er ook de consequentie van trekken. En dat doet hij niet. En daarmee hink je op twee gedachten. En dat is het beeld van de PvdA zoals dat hier ontstaat. En dat, ja, dat schaadt de partij. Ik kijk maar naar de peilingen. Briet van Linde, ik zie aan jouw mimiek dat je het hier niet mee eens bent. Nee, het gaat een beetje om met welke ogen kijk je naar het debat? Want ik heb ook de start natuurlijk van de Algemene beschouwing. Heb ik ook gezien. En ik vond, ja, je kan zeggen... Uh, als je klein, heel klein begint, dan kan je alleen maar groeien. Maar ik vond echt dat Cohen het, uh, vergeleken met vorig jaar, het veel beter deed. En uh, dat pareren van uh, Wilders, die er eigenlijk uh, nu met twee gestrekte... Bijna op zene benen uh, inging in het debat. Op zene benen? Dat, ja, dat zul dat, dat? Ja, dat ik zo uitleggen. Ah, okay. dat, uh, dat, dat kwam toch redelijk goed. Ook al moet je misschien niet in de spin van je tegenstander meegaan. Nou, met het op bedoel ik dat er een metafoor uh, naar voren kwam van. Uh, uh, de gedoogpartner, uh, de Partij van de Arbeid... als uh, schoothondjes of poedels. Of, nou ja, dat, dat, dat ging even door. En ik dacht, nou, dat, dat leidt ook helemaal nergens toe. Behalve het bos in uh, met het hondje. Dat was ook zo. Maar het was Eigenlijk nu dacht ik, ja, dit, dit, dit wordt gewoon een beetje obscene. Mm. Laat ik vooropstellen, uh, iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar van wilders heb ik het inmiddels een beetje gehad, deze riedel. Ja. Um, Wilders die probeert steeds te zeggen dat Cohen de grote gedoger is. Cohen is het daar niet mee eens. Uh, laten we even luisteren wat hij daarover zei. U en alleen u kunt ervoor kiezen om dit kabinet ten val te brengen. Dank vandaag nog. Ja, dus volgens Cohen is toch wel degelijk Wilders de gedoger. Wie, wie heeft er gelijk, uh, Paul? Is het Cohen of Wilders die dit kabinet gedoogt? Volgens mij allebei, toch? Nou, het lijkt me vooral wilders hoor, want die zit vast aan het gedoogakkoord. Die zit vast aan de 18 miljard bezuinigingen die, bezuinigingen die daarin zijn afgesproken... en alle maatregelen die daaruit voortvloeien. En ja, zoals zich nu laat aanzien uh, dat er waarschijnlijk volgend jaar een moment komt in het voorjaar dat er een uh, besluit moet worden genomen over aanvullend bezuinigd dient te worden. Daar heeft Wilders al voor getekend. Dat staat ook in het gedoogakkoord. Ja, hij kan daar alleen maar onderuit de, door de, inderdaad de stekker eruit te trekken. Ja. Cohen heeft die stekker niet. Hij kan het wel het kabinet verdraaid lastig maken als hij uh, niet zou meestemmen met een pensioenakkoord of uh, met, met allerlei maatregelen voor de eurocrisis. Dus een gedogen allebei, maar daar heeft hij maar één de stekker. Dat lijkt me wel. Ja, ja even naar de VVD. Vorig jaar toen viel VVD-fractie voor de Stef Blok... nogal op door zijn arrogante houding. Uh, zullen we even luisteren? Ja. Dat is ook zo. Lijkt mij helder genoeg. Het is echt een onzinnige redenering. Ik heb u ook aangegeven dat ik op dit gebied één lijn zal trekken... met mijn coalitiepartners. En Voorzitter en de coalitiepartners, zegt u nu, wie verstaan we daar dan onder? Nou, raad u eens. Ja, dat was de kritiek <laughs> vorig jaar, dat ik nogal arrogant was. Hoe deed u het vanmorgen? Nou, wel beter. Ik denk dat hij vorig jaar uh, heel erg hyper was. Uh, waarschijnlijk ook de zenuwen die hem parten speelden. En dat werkt bij de ene ander, anders uit dan bij de ander. Hij stond er vandaag stond hij er wel wat steviger. Ik vond hem nog niet echt sprankelen, maar dat zit geloof ik ook niet in de man. Uh, ja, een ander minpunt toch wel van het debat. We hebben natuurlijk nog maar twee sprekers gehad, uh, Cohen en... Uh, en uh, blokken. Blok, ja. Het, uh, ja, dankjewel. Ja. Het, uh, het is een lange dag. Het, uh, ja, precies. Uh, het, het nadeel wel weer van het debat vind ik, het, het gaat erg snel richting het vliegen afvangen. Erg veel op details. En uh, ja, er heeft maar één moment echt een, een, een goede discussie gespeeld. En uh, als ik dan toch uh, Cohen een compliment uh, ja, hè, moet toch gaan nog, maken... Het lukt nog. Op de valreep. Nee, ik, ik, ik trek hem in. Nee, hoor. <lacht> nee, dat was op het moment dat, dat het even ging over de extra bezuiniging moeten komen of niet. En uh, dat de Cohen het zij van even, hey, je, je moet dan niet de economie kapot bezuinigen, maar juist gaan stimuleren. Nou, daar heb je nou een fundamentele discussie. Uh, tussen, tussen zeg maar links en rechts, van hoe haal je de economie nou uit het slop... en welke maatregelen tref je daarvoor. Ik denk dat, de, dat de, de, de, de kijker of de luisteraar veel meer aan dit soort discussies heeft... dan aan al dat gedoe of er nou wel of niet meer bezuinigd wordt... op ontwikkelingssamenwerking en of de PGB nou omgebogen wordt... of kapot bezuinigd. Ik bedoel, dat is allemaal zo in detail en dan vliegen de, de feitjes en cijfertjes over de weer. Is voor de, de mensen erop. die leven van een PGB, hè? Ja, maar die worden hier ook niet wijzer van. Want uh, nogmaals, het is zo op detail, je kan er geen touw aan vastknopen. Nee. Debat gaat zo weer verder. Uh, waar kijk je het meest naar uit? Ja, toch. Uh, elk jaar is het uh, toch weer uh, PVV-voorman uh, Wilders... die voor vuurwerk zorgt, uh, soms op een totaal verkeerde toon. Hij kan de plank vreselijk misslaan, heeft hij in het verleden wel eens gedaan. Ik meen uh, ook met dat debat met die, die journalisten... die in Afghanistan uh, toen ja. was gegeijst en ja. verkracht. Nou, toen zaten wij allemaal met kromme tenen op de tribune. Maar uh, af en toe uh, heeft hij ook jaren dat hij, uh, dat hij uh, de spijker op zijn kop slaat... en het hele, hele debat uh, wakker schudt. En uh, laten we maar hopen dat het laatst is. Maar hij vertelde vanochtend wel dat hij grieperig is. Dus misschien speelt hem dat hm. parten. Hoe verklaar jij nou, Paul, dat hij daar toch altijd weer mee wegkomt? Met, ook met die planken misslaan. Of met, met opmerkingen waarvan iedereen... Die, zoals Mariet van Linde Linden zelfs bijna op noemt. Hoe, hoe, hoe komt het dat hij daarmee wegkomt? Ja, nou, ik, ik... Nou ja, goed, ik vond het totaal... Dit is niet op maar, maar kijk, waarom hij daarmee... Uh, ja, ik ben het trouwens niet met, met je eens dat hij daarmee wegkomt. Want zoiets als de kopvolle taks... Daar heeft hij uh, heel veel last mee gekregen. Maar electoraal raakt het hem al, al helemaal niet. Electoraal uh, is het inderdaad... Uh, trekt dat minder hard aan, omdat hij uh, toch altijd weer met andere punten komt... waar hij zo uh, veel harder schreeuwt dan de rest allemaal op een aantal onderwerpen... waarvan mensen toch weer zeggen, ja, dat vind ik een goed punt, dat moet gezegd... en uh, daar mag geen taboe meer aan kleven... en daarom weet hij toch elke keer weer de, de kiezer aan zich uh, te binden. Maar het is absoluut niet zo dat hij uh, overal mee wegkomt... en dat hij niet weer sproken wordt, laat staan. Het is een absoluut goede debater, dus hij, hij uh, weet de meeste wel van repliek te dienen... maar er zijn er een aantal, in het verleden was dat natuurlijk Mark Rutte zelf, uh, en en Femke Halsema, die uh, daar net zo goed zo niet beter in zijn. Ja. Laatste vraag aan jou voor dit moment. Komt de VVD weg met het verkiezingsbedrog waar je gisteren over schreef? Uh, waarschijnlijk wel, uh, omdat ik denk dat er geen partij is in de Tweede Kamer... die een punt gaat maken dat het een schande is dat de VVD meewerkt aan nivelleren. Want daar zijn ze eigenlijk allemaal voor. De enige die daar in het verleden een punt van heeft gemaakt... Was de VVD? Is de, is, was de VVD. Ja? Maar ja, het is natuurlijk wel hypocriet en het klopt niet wat ze aan het doen zijn. Maar laten ze dat dan gewoon erkennen. Het probleem is dat ze het ontkennen, terwijl er een, een schuif van ongeveer 900 miljoen in zit, uh, volgens Wilders. Een schuif van 900 miljoen? Ja, waarvan, nou ja dat, hier, dat is misschien een beetje haags, maar dat betekent dat er 900 miljoen... Uh, meer bij de uh, midden- en hogere inkomens wordt weggehaald... wat naar de lage okay, inkomens wordt ja. geschoven. Dat heet nivelleren dan, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Magiet van der Linden, we gaan het met jou hebben over vrouwen en leiderschap. En aan het begin van de uitzending zei je al de namen die wij noemden. Uh, Jongerius en uh, Al-Bayrak en ook uh, de burgemeester van Schiedam... zijn drie verschillende verhalen. Laten we het dan maar eens even apart over hebben. De positie van Agnes Jongerius. Zou die net zo penibel en precair geweest zijn als zij een man was geweest? Dat denk ik wel. Ja? Ja. En ik denk dat het dat er een. Uh, ik vind het een heel interessant uh, geval, zal ik maar even <laughs> zeggen: de kwestie uh, Jongerius-FVV en de pensioenen. Ik denk dat ze als, uh, als, als leider uh, in dit hele debat eruit heeft gesleept wat er voor haar uh, in zat. En dat wat mij betreft goed heeft gedaan. Maar als je naar haar achterban kijkt, en daar hebben we het over: gewoon het FNV-verhaal, ja, daar zitten natuurlijk nog van oudsher, jaren 60, 70, uh, lang lid van de FNV. Uh, die, die vinden. Nee, je hebt het voor ons niet goed gedaan. Wij willen zoals het uh, uh, blijft, zoals het is. Ja, Maar dan dus, is het, het feit dat zij vrouw is, heeft dat, dat daar nee, iets mee te maken? Dat of denk zeg... ik niet. Ik vind haar een, een buitengewoon leider, uh, wat dat betreft. En Um, iemand, net als Nelly Kroes... Uh, die boven uh, de markt hangt, uh, in, in dit geval als het gaat over... Maakt het uit of ze een man of een vrouw is. Hm, dus ja. het is neutraal bij haar, zeg je eigenlijk. Ja, maar dat klinkt ook altijd zo ongezellig. Dit is een neutraal <lacht> uh, iemand. Alsof je we geen enkele vakiteiten hebt. We hebben het weggegund of zo. Ja. Nee, ik denk dat, dat, dat, uh, dat die kwestie bij haar helemaal niet meer aan de orde is. Hm. Ja. Spe speelt... Dus ben je, ben je goed bezig, ja, denk ja. ik. Speelt haar uiterlijk een rol in de manier waarop zij beoordeeld wordt, denk je? Dat is een gevoelige vraag om te stellen. Ja, misschien ooit wel. Uh, ik bedoel, er... Dat, dat, dat zal. Ik bedoel, er komt iemand binnen, maar ik bedoel dit in, in heel positieve zin. Uh, iedereen, uh, de, en, en Agnes Rob, want ze doet volgens mij de stinkende best op de, op de cross trainer. Maar met al dat vergaderen schiet dat er wel eens in. Uh, dus ja, daar, daar zal wel over gesproken zijn of grappen over gemaakt. Uh, maar volgens mij uh, doet ze er alleen maar een groot voordeel mee... Dat er iemand uh, echt wel al binnenkomt als Hongerius uh, de kamer binnenkomt. Wat is dat van belang voor vrouwen en macht? En hun uiterlijk, bijvoorbeeld Femke Halsma uit het verleden. Het nu? speelt altijd een rol als uh, er naar mannen en vrouwen, of het nou in een politieke functie is, of in een leidinggevende functie, dan speelt het uiterlijk een rol. Oh, voor en, vrouwen net zoveel als voor mannen? Voor, voor vrouwen nog veel meer. Hm. Ik bedoel, de vrouwen die uh, de laatste jaren de VU zijn gepasseerd, ook Femke Hans, maar in het begin, later is dat allemaal goed gekomen, maar nog steeds werd er gesproken, oh, ze heeft haar weer kort, ze heeft die over wat, hebben heb je een leuke ketting. Ik bedoel, het, het zijn ook wel aardige dingen, hm. het is niet alleen maar narigheid, maar er wordt ook wel gekeken naar uh, naar, naar mensen van de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld Ella Vogelaar. Uh, er zijn er meer geweest. Ja, het ziet er niet uit. Het, het is een lampenkap. Nou, dat wordt van mannen bijna nooit gezegd. Nou, nou, dus, dus is dat een extra nadeel voor vrouwen? Dus een extra nadeel. Behalve als je het gebruikt, dat FMK Kalsma ook wel. Nou, dat, dat zou ik dan maar doen, ja. Ja. Als het, als het, als het uh, je gegeven is om er gebruik van te maken, dan zou doen. ik dat zeker doen. Ja. Maar je zegt het is wel iets waar vrouwen meer mee te maken hebben dan mannen. Nou, een, een ander geval. Mevrouw Albayrak van het COA, die wordt neergezet nu in de media als, een, ik gebruik het woord maar even, bitch met een veel te groot salaris en een veel te dure auto. Ja. Hoe kijk je naar die discussie? Nou, dit, ik vind dat een hele merkwaardige discussie. Ik uh, zat zondagavond naar het uh, NOS journaal te kijken, acht uur. Het was de opening. Het is op zondag, dan weet je al wat gaat, wat gaat er komen. <laughs> nou, er in nieuws. dit geval ja. was het mevrouw Al Bayrak van de Coa. Nooit iemand van gehoord, maar toen wisten we het. Uh, het was een despotisch leider, uh, verdeel en heers. En uh, wie zeiden dat nou allemaal? Anonieme bronnen van uh, binnen het Coa die zelf, ik zal het me noemen, te scheiterig waren om voor de camera uh, op te duiken om te vertellen waarom dat nou zo was. Hm. Hecht, heb je er dan, hecht je er dan geen enkele waarde aan? Nou, ik hecht er wel waarde aan omdat het schadelijk is. Sowieso voor de organisatie, voor mevrouw Bayrak en uiteindelijk ook voor de mensen die het opbrengen. Ik bedoel, uh, je moet daar volgens mij intern... volgens mij zei Luc Hermans dat ook, van uh, de Raad, Raad van Toezicht. Ja. Hè, die is er niet voor niks, uh, die Raad van Toezicht. Er is ook een ondernemingsraad, daar kun je ook naartoe gaan. Hm. Dus ik ben nooit zo onder de indruk van anonieme bronnen die zeggen dat een van andere mevrouw, in dit geval aan de top, een despoot is. Ja, en wat, wat moet ik ermee? Of ja. het ermee te maken heeft dat zij vrouw is, dat, dat weet ik ook niet. De kwalificatie bitch, mm -hmm. nou, dat ben, je, dat ben je al snel. Als jij je stem verheft en zegt dat je het ergens niet mee eens bent... zullen er altijd collega's zijn die zeggen, nou, die Elsbet is eigenlijk wel een bitch... Mm. Moet je niet over opwinden, zeg je? Als mensen dat van je nou, zeggen. Nou, je moet er wel in de, in de breedte over opwinden. Want dat heeft met beeldvorming te maken en, en, en vooroordelen. En dat er toch uh, op onderdelen uh, andere kwalificaties zijn voor vrouwen. Mannen zullen ze niet zo gauw een bitch noemen. Zeker niet. Nee. Wel doortastend. Kijk. Ja. Maar dat is dan een positieve kwalificatie. Wat doortastend, ja. ja. ja. Maar het is interessant. Er is ook uh, voor, uh, volop onderzoek naar gedaan. Een Amerikaans onderzoek van 2010 werden er een, uh, gewoon neutrale foto's van een man en een vrouw... die beide de ambitie hadden uh, de politiek in te gaan. Ongeveer uh, dezelfde achtergrond uh, werd aan de geëncuteerden voorgelegd. Van wie, op wie zou ik uh, stemmen? Bij de man stond... Uh, uh, ik, doe de, ik zou zelf ook wel eens aan de knoppen willen draaien... namelijk hè, de ambitieus, bij de uh -huh. vrouw stond dat ook. Uh -huh. Bij de man werd dat gewaardeerd, namelijk, nou ja, tuurlijk, wie wil dat niet? En bij de vrouw werd daar kwalificatie aangegeven, walgelijk. Die doet het voor zichzelf. Uh -huh. Dan en is het verschil. Beeldvorming. Er zitten hier nog twee mannen aan tafel en ook nog eentje in Den Haag. Hoe, kan, uh, hoe luisteren jullie hiernaar? Bert van Hoog, fotograaf. Ja, over twintig jaar hebben de vrouwen alle macht, dus uh, <laughs> prima. Met enige angst in je stem, oh, zeg je wel. Ze, dat uh, hoeft voor uh, mij ook weer niet, hè? Oh, Nee, maar ze, ze doen het veel beter op school. Ze doen het ja. beter op de universiteit. Dus is dus gewoon een kwestie van geduld? Van geduld. Ja. Tal, dus, is dat zo, Margie? Uh, dat, ja. dat is waar. Het probleem is wel dat er altijd ook weer een afhaakmoment is. Dat, als de uh, kinderen komen. Als de kinderen komen, dat is een moment uh, uh, waarop wordt gekozen. of in deeltijd, waardoor die carrière iets uh, bemoeilijkt wordt. of helemaal uh, weg van het toneel. Maar zeg je nu van het feit dat vrouwen dan extra onder vuur komen te liggen. zoals Jongerius en mevrouw Albarak. Uh, dat heeft niet zozeer met het vrou hun vrouw zijn te maken. als wel met hoe wij daar naar hen kijken ja, als vrouw? Ja. En dat zit, maar bedoel dat die zit in onze hoofd. Maar we zijn die eenmaal. Op een paar van mij. Je moet al, ja? ja, je moet er altijd op letten. Want wat doe jij, hoe, hoe zie je dat bij jezelf? Nou, vrouwen onderling zijn ook vrij fel en streng uh, uh, op elkaar. Dus dat, dat, dat, dat is gewoon zo. Waar betrap jij jezelf op dan? Ja, nu wil het um, weten over Griet, kom op. <laughs> nou, nee, dat, dat, dat is gewoon mijn journalistieke carrière tot nu, tot nu toe. Er zitten vaak vrouwen op redacties. Aan de voorkant bij de camera vaak weer wat meer mannen. Dat kan ook wel eens anders. Maar op de redactie vaak vrouwen. Mm -hmm. En er worden altijd namen over en weer... wie zullen we vanavond uitnodigen. En vrouwen staan dan ook altijd wel vooraan te zeggen... nee, dat moeten we niet doen, die, die vind jullie niet leuk. Of weet je wel zo... Ja, dat is onderdeel dus werken, dus van de maar Aan de andere kant, bedoel die emancipatie, is toch al daar zijn we toch al heel lang mee bezig? Daar zijn we heel lang mee bezig. Hoe kan maar, het dat... maar het is inherent aan het begrip dat we daar ook voorlopig nog wel mee bezig blijven. Dingen in beweging zetten. Ik ja, ben heel benieuwd hoe het met Paul Jansen gaat op het moment. Ja, hoe, hoe is het in Den Haag, meneer Jansen? Gaat het nog ik een zit, beetje? Ik uh, zit ademloos <laughs> naar de fantastische jaren tachtig met te luisteren. Ja, ik had oh ja? hier anders verwacht. <laughs> Want, hoezo jaren tachtig? Nou ja, dit is een, wat, ja, het lijkt mij een beetje achterhaalde discussie. Die, die hele man-vrouw discussie. Natuurlijk zijn er verschillen tussen, tussen mannen en vrouwen. En ik denk dat zo'n beetje alles wat onder het discriminatieverbod valt. Of het nou over geloof gaat, ras, seks of geaardheid. Dat het allemaal een rol speelt. Alleen het is vandaag de dag absoluut niet meer bepalend in het oordeel van iemand. Maar mensen zijn gelukkig individuen. En dus kan het bij het ene in het voordeel werken en het andere in het nadeel. Maar ik geloof niet meer in zaken als glazen plafonds en, en minder kansen voor vrouwen en vooroordelen... die zullen bij individuen en misschien bij, bij uh, bepaalde werkplekken... het hangt van de, van de bedrijfscultuur af... zal dat absoluut een rol kunnen spelen. Maar ik denk niet meer dat je dat uh, anno 2011 nog kan generaliseren. Nou, magiet van der Linden? Ja, ik ben het daarmee oneens. Het is ook heel gemakkelijk om te zeggen... Ja, jij uh, verdient je brood er ook mee ik om vind, mee Nou, te zijn. ja, niet alleen hoor. Maar uh, ik, ik heb me er ook wel in verdiept natuurlijk de laatste jaren. En ik kan me ook voorstellen dat jij zegt... Uh, dat bestaat toch al niet meer... Ik zou dat ook heel graag zeggen, alleen uh, op, sommige Ik geloof punten, het ook. op sommige punten uh, bestaat dat helaas nog wel. Al was het maar in de hoofden van mensen, al was het maar dat sommigen ook zeggen, dit hebben we toch al lang hm. gehad. Hartjan de Geus, de minister van Sociale Zaken. De emancipatie jarig, is, jarig. is voltooid. De emancipatie was voltooid. Daarna hielden uh, vrouw als Nelly Kroes is nog steeds. En, en met hernieuwde belangstelling. Ik ben uh, bekeerd, zei ze wat dat betreft. Uh, ik zie dat de cijfers niet kloppen. Ik ga me daarvoor inzetten. Ja, is het voltooid? Ik zou de eerste willen zijn om te zeggen: ja, hmm. dat, nou, ik dat denk, is zo. Ik, ik denk wel dat vrouwen vooraf... minder ambitieus zijn. Dat, dat het hoogste ideaal voor de meeste vrouwen is uh, een baantje van drie dagen in de week. Nou, nou meneer Verhoef. Ja. <laughs> dat zegt u nu. Nou, de... ik geloof dat ik u wel begrijp, maar daarin uh, zou ik ook niet willen generaliseren. Het is nou, de... iets ingewikkelder materie, ja. Ja. maar uh, Nederland als deeltijdparadijs het Absoluut. is niet voor niets dat dat uh, de internationale kranten haalt. Ja. Ja. Oké. Okay. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder aan deze tafel. Over de grootste ambities om de wereldvrede te bevorderen. Van de bedenker van de Bevrijdingfestivals. En een opvallend boek over dementie. dat een wat lichter en vrolijker beeld moet schetsen. Nu eerst het nieuws van half drie. gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Zweedse Hof heeft autofabrikant Saab drie maanden tijd gegeven om te reorganiseren. In die periode kunnen schuldeisers buiten de deur worden gehouden. Een direct faillissement is daarmee afgewend.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 ANW-verkeersinformatie. Er is van alles aan de hand op de Nederlandse wegen. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij Soeterneer 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Juist ook een ongeluk gebeurt op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Driebergen en Maarsbergen 2 kilometer. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Bij Rotterdam, de A15 naar Europoort. Tussen IJsselmonde en Rotterdam-Sjaardo's 7 kilometer. Voor technisch onderzoek is de rechterrijstrook dicht. De andere kant op loopt het vast. Voorknopend Vaanplein 3 kilometer... Maar dat heeft te maken met een spoedreparatie op de A29 richting Bergen op Zoom. Bij de Noordtunnel 3 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam, bij de randweg van Dordrecht 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De A27, Breda richting Utrecht, is nog altijd dicht bij knopend Hooipolder door een ongeluk met een vrachtwagen. Het vanaf Oosterhout 4 kilometer. Omrijden kan vanaf Hooipolder via Den Bosch of via Dordrecht. En op de A59 loopt het vast door het ongeluk op de A27. Richting Den Bos vooral voorknopend Hoijpolder staat 6 kilometer. Radio 1, dit is de dag. ...dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel Margriet van der Linden over vrouwelijk leiderschap. Bert Verhoef over de lichtere kant van dementie. Ilko van der Linden bedacht in de trant van de bevrijdingsfestivals... ...een variant om de wereldvrede te bevorderen. En politiek redacteur Paul Jansen van de Telegraaf... ...die volgt de algemene beschouwingen voor ons in de Tweede Kamer. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... ...of gaat u naar de website dag.nu. Maar we beginnen eerst even wielrennen. Want in Kopenhagen wordt het WK wielrennen gehouden. Vandaag is de tijdrit voor uh, professionals. Gio Lippens, hoe is de stand op het moment? Op dit moment hebben we een uh, Kazak aan de leiding staan. Alexander Diashenko. En dat is toch eigenlijk wel een hele grote verrassing. Want als je kijkt naar de uitslagen, hij heeft nog nooit ja, een echt heel belangrijke tijdrit gewonnen. Hij is één keer kampioen geweest van zijn land in 2007. Maar werd dit jaar gewoon derde op de nationale kampioenschappen. Hij is al 27 jaar oud. Dus een echte hele jonge belofte is het ook niet. Hij staat. En heeft voorlopig de snelste tijd staan met een gemiddelde van bijna 49 km per uur. Tweede staat Jesse Sargent. Die hadden we wel op een goede klassering. Verwacht hij komt uit Nieuw-Zeeland. En hij uh, finishte uiteindelijk uh, toch uh, dik een minuut achter die uh, Diachenko. Die dus verrassend snel rijdt. Daar moet de rest de tijd de tanden maar eens even op gaan uh, stuk bijten. De echte favorieten, want die komen natuurlijk later in actie. We krijgen natuurlijk Fabian Cancellara de grote favoriet die hier gaat als laatste... Van van start, Tony Martin, dat zijn de grote mannen. En de Nederlanders krijgen we nog van start. Zo meteen te beginnen met Stef Clement om negen minuten over half drie. Dan gaat hij starten voor zijn tijdrit. En dan ben ik benieuwd of hij in ieder geval in de buurt kan komen... van die tijd van Alexander Diachenko. Een uur later krijgen we Lieve Westra, de tweede Nederlander. En daarna dus al die grote favorieten voor de wereldtitel hier. Dan pas gaat het echte geweld losbarsten. Ik ben benieuwd hoe lang die tijd van Diazhenko blijft staan. Dankjewel, Gio Lippes. Je straks opnieuw. We gaan verder praten met Ilko van der Linden. Het grote publiek kent u misschien niet, maar wel de festivals die u organiseert, de bevrijdingsfestivals op 5 mei. Die zijn door u bedacht. Um, u zorgt elk jaar weer voor dat die helikopter gevuld is met een groot aantal artiesten. En ook Dance for Life komt uit uw koker. Maar nu dus een heel nieuw plan. Vertel. Ja, het plan heet uh, Masterpiece. En het is vandaag de Internationale Dag van de Vrede. En we hebben besloten na twee jaar van voorbereiding om uh, de nieuwe campagne in uh, 16 landen te lanceren vandaag, waaronder Nederland. We hebben vanmorgen in het station van Utrecht een uh, prachtige flashmob georganiseerd. Hm. En uh, nou, er waren duizend mensen echt, uh, echt letterlijk soms tot tranen geroerd. Want wat gebeurde daar precies? Nou, We hebben daar uh, met een heleboel bekende zangers op verschillende hoogtes opgesteld, hebben we Something Inside So Strong gezongen, dat lied van Labisre. En dat vinden we natuurlijk heel erg uh, toepasselijk voor uh, de campagne met vrede. Dat we gewoon uh, onhoudbaar uh, gepassioneerd zijn om uh, dit van de grond te tillen. Onhoudbaar gepassioneerd, je Zo. bent niet tegen te houden. Zo is het. Oh, je daagt het bijna uit om het te proberen, maar... Nee hoor, dat doe ik niet. En uh, nou, We hebben een uh, doel gesteld om uh, binnen een aantal jaren... de Internationale Dag van de Vrede, die nu nog uh, bijna niemand kent... Uh, wereldwijd uh, beminder en uh, bekender te maken. En uh, een van de middelen is, uh, die we daartoe aanwenden... is dat we op de Internationale Dag van de Vrede in 2014... exact drie jaar van nu, uh, naast de piramides in Egypte... een uh, nou, het meest hartverwarmende vredesconcert ever gaan organiseren. Is het heet? Uh, in uh, september valt het wel mee. Oké. Okay. Uh, dus het hartverwarmend gaat echt om je hart en niet ja, om hoe heet het daar is. En, uh, precies. En, uh, nou, we hebben daar nu ook al een hoofdkantoor. Een heel team met uh, Egyptenaren die uh, aan de campagne werken, Die ook vandaag allemaal evenementen organiseren. En we zijn ook in een heleboel conflictgebieden vandaag uh, van start gegaan. En we zullen dan naast die piramides zullen we de belangrijkste artiesten aan het optreden... van de grote conflictgebieden in de wereld. Dus stel maar voor de nummer één artiest van Israël en Palestina... Rusland en Tsjetsjenië. China en Tibet. Uh, die komen uh, daar die dag zingen? Ja, samen met uh, de, ja, de bekendere artiesten... die dit tot een masterpiece van hun carrière maken... om deze partijen bij elkaar te brengen... op dat prachtige moment, op die maar dat, plek. Maar dat gaat toch wel. Die, die artiesten kunnen best met elkaar praten... en een mooie dag ervan maken. Dat zal het punt niet zijn. Uh, nou, in heel erg veel gevallen uh, kunnen die artiesten... helemaal niet eens bij elkaar komen... of worden ze direct veroordeeld als ze dat doen. Maar uh, het is heel belangrijk dat we dit podium creëren... voor dialoog en, en, en togetherness. Want uh, als, kijk, die artiesten die hebben natuurlijk heel erg veel fans en heel veel volgers. En als die die stap maken, dan, uh, ja, dan gaat dat heel veel losmaken. En dat is ook heel erg hard nodig... want uh, alle vredesprocessen in conflictgebieden zitten allemaal muurvast. Op de een of andere manier hebben we bedacht dat we het maar overlaten... aan diplomaten en experts en politici. Ja. Maar het wordt echt hoog tijd dat, uh, ja, dat de samenleving daar een rol in gaat spelen. Ik en denk en, dat Paul Jansen weer jaren tachtig denkt... Ja, dat zal best met Paul, uh, met Paul Janssen, maar uh, we kunnen van de, we kunnen ja, van de retro spelen. Wat, wat, nee, wat zeg je, Paul? Even het goede rechtse geluid. Kom er maar in. Nou, ik zat net tijdens dit verhaal te denken, als ik om een reactie word gevraagd, ga ik eens een keer iets positiefs doen. Ah, zeg maar. hey, Paul, geweldig. Nou, Leuk. kom er maar in. Maar ik word alweer in mijn hokje terug. Nee, maar, kom maar uit je hokje, kom maar. Nee, ik denk dat het gewoon, uh, dit, dit, dit, dit zijn originele initiatieven en uh, er zijn al genoeg grijze muizen in het land, dus ik vind het prima. Oké, okay, nou Paul Jans is voor, die kan ook in de campagne. Ja. Maar, maar leg het mij dan nog even uit. Waarom zou dat de wereldvrede eh, verder helpen... als daar op die dag een prachtig concert wordt gehouden? Nou, om te beginnen uh, is het zo met vrede... dat er veel meer werkers nodig zijn. Veel meer handjes. Peacebuilding is een werkwoord. En we kunnen er mooi over praten. We kunnen er lekker over dromen en zingen. Maar we willen met deze campagne enkele honderdduizenden nieuwe vrijwilligers gaan werven. Kunnen we ook op afgerekend worden. Er bestaan in de wereld heel erg mooie vredesinitiatieven. Maar die zijn niet zichtbaar genoeg. Ze krijgen niet genoeg support. En dat willen we met deze campagne doen. We willen de wind onder de vleugels van deze initiatieven zijn. Die verdienen gewoon meer steun. En daar heb je gewoon eigen tijdse campagnevoering voor nodig. En vooral ook heel veel artiesten en kunstenaars. En uh, met, met muziek kun je hartverbindingen creëren. Kun je nieuwe energie. Stoppen in een zaak die op dit moment muurvast zit. En dat is echt doodzonde. Ik bedoel, het aantal oorlogen neemt toe. Het aantal vluchtelingen neemt toe door die oorlogen. De spanningen tussen Oost en West nemen toe. De uitgaven aan wapens nemen toe. Ieder jaar opnieuw. 450 miljard in het afgelopen jaar. Nou, dat is genoeg om iedereen te voeden. U dat zit... moeten we gewoon niet langer accepteren. Nou, dat klinkt zeer gepassioneerd. En dat gaan we ook zeker niet tegen. Houdbaar ook? Ja, ja, ook houdbaar. Nee, wel, wel houdbaar lijkt me. U zit in Egypte, zegt u net. Dat ja. is natuurlijk een land waar net waar ook politieke ja. omwenteling bezig ja. Ja. is. Speelt u daar dan ook nog een rol in? Natuurlijk, kijk, we op zich... Dan? Uh, waren we daar al begonnen voor deze omwenteling. Want uh, ja, als, je, als je een beetje met dit thema aan de gang bent... dan kon je wel voelen aankomen dat uh, Egypte en Turkije... dat worden de schakellanden tussen Oost en West. En, uh, dus toen ik uh, met deze campagne startte... toen heb ik ook direct uh, mijn vriend Mohammed Helmi... die uh, ook projectleider van Dance for Life in Egypte was, gebeld. Hij zegt: nou, als we dit gaan doen, dan doen we het samen. En het hoofdkantoor moet keihard in het midden oosten het gebied zo dicht bij al die conflictgebieden. Daar moet het leiderschap liggen. Daar willen we ja. die grote... En toen kwam de Arabische Lente. Ja, en ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Want uh, er zijn heel veel mensen opgestaan zonder geweld. Die hebben gewoon alleen maar met een visie en met volhardingen... met sociale media, hebben ze laten zien... dat, dat, dat je gewoon enorme systemen kunt om, omgooien. En, uh, en, en we hebben in de wereldgeschiedenis een aantal keren gezien... dat uh, muziek daar ook een belangrijke rol in kan spelen. Uh, Nelson Mandela himself, die uh, geeft ook altijd aan... hoe artiesten wereldwijd met hun popconcerten, met hun songs, met de hits... Hè, uh, uh, hebben, hebben, ertoe hebben bijgedragen bijgedragen dat een bepaald moment uh, apartheid onhoudbaar werd. Zullen we even gaan luisteren naar een stukje? Yes. Is dit een beetje wat je bedoelt? Nou, vanmorgen hadden we dit dus uh, op het drukste punt van Nederland. En daar wilden we in Nederland lanceren. Want uh, tussen de mensen, niet in een of andere zaal, Gewoon de mensen die we willen betrekken. En daar uh, hebben dus heel veel artiesten... Leonie Jansen, Jofanga, Julia Loco, een aantal Fips maar ook honderden mensen die hebben daar meegezongen. Niet alleen dit lied, maar ook uh, Something Inside So Strong... En, uh, maar ook we hebben echt prachtige andere evenementen gehad in 16 landen. Bijvoorbeeld in Irak en Iran. Waar 30 jaar geleden bij de grens echt uh, ja, massakillings hebben plaatsgevonden. Daar hebben nu jongeren aan beide kanten van de grens op de grond gelegen. Met elkaar, ja, ja, met elkaar zitten twitteren. En, uh, en dat heet de Star Party. Dus ik vroeg me af, van, nou, gaan er dan allemaal topsterren optreden? Nee, nee, we gaan op de rug liggen. En we gaan het met elkaar hebben over het feit dat die sterrenhemel... toch eigenlijk van okay. ons beide is en ja. verbindend is. Dus soms kan het met hele mooie poëtische acties... mensen aan het denken zetten over... Uh, ja, dat we toch eigenlijk heel veel hebben wat, uh, wat ons bindt. En laten we daar dus ook meer aandacht aan besteden. Ik bedoel, alle voorpagina's worden gekaapt door extremisten... En, ja. en alle weldenkenden staan er maar een beetje bij. Nou, dat soort onverschilligheid moet gewoon een keer over zijn. Mag ik nog even een hele nare Nederlandse vraag stellen? Wie gaat het betalen? Um, Nee, dat is toch helemaal niet naar. Dat is gewoon heel redelijk. Ah, um, dank. Nou, met deze campagnes, uh, we starten we meestal gewoon meestal om, omdat we vinden dat het moet gebeuren. met uh, Dat we aan heel erg veel bedrijven vragen, van, nou, lever je kennis of niet? Want bent u, bent u vrijwilliger of bent u in dienst van een bedrijf dat dit organiseert? Ik, ik begin gewoon kosteloos, want uh, het moet er komen. <laughs> en als je natuurlijk heel veel partijen vraagt om, om niet gratis mee te werken, dan heb je geen kosten. Dus dat is één manier. Maar u moet wel in, leven. Ja, en in de komende jaren gaan we heel veel partijen vragen om uh, gratis hun, hun expertise te geven. Dus één manier om het te financieren, gewoon geen kosten. Ja. En uh, ten tweede gaan we ook 5000 partijen over de wereld vragen om 2014 euro bij elkaar te halen voor deze 2014 droom. Want daardoor wordt het van de sportverenigingen en de scholen en de universiteit etc. Nou, we hebben een aantal founding partners, zoals de Triodos Foundation. Oké, okay, uh, nou, een aantal, dat mag ik er allemaal niet gezegd, maar allemaal leuke partijen. Die hebben gezegd, dit gaan we tot en met 2015 uh, onderbouwen. IKV Pax Christi doet mee. En uh, het ministerie heeft uh, gisteren uh, toegezegd uh, actief mee te gaan het bouwen. Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking nee, Ja, van, bui van buitenlandse, buitenlandse Zaken. zaken ja. en, uh, ja, en, en, en alle mensen die nu aan Masterpiece meedoen, die uh, in het vaste team zitten, die krijgen wel een, een salaris, maar dat ligt nog uh, zwaar onder het gemiddelde en van de van uh, van van NGO's. En dat komt van de subsidies en de bijdragen. En, en overigens, overal waar ik een speech doe, zeg ik van. Uh, nou, het is wel leuk, applaus hoeft niet, maar. of je geeft een visitekaartje, want je kan vast iets. En, uh, of, uh, of je doet een donatie van minstens 2014 Dus die euro. vraag die krijgen wij zo ook nog Ja, even. precies. En, uh, maar het is wel leuk om nog één ding aan toe te voegen. Ja. Want het gaat niet alleen maar om dat concert... en dat dat wereldwijd wordt uitgezonden. Want tickets voor dit concert komen niet te koop. Je, je, je, als jij daarbij wil zijn... en je wil deel zijn van de Masterpiece Movement... dan word je bij deze vanaf vandaag wereldwijd uitgenodigd... om je eigen vredesinitiatief te gaan ontwikkelen... en daarmee je punten te sparen... waardoor je uiteindelijk de uitnodiging krijgt. Vredestichter tussen Margriet van der Linden en Paul Jansen. Krijg je daar punten voor? Um, ik vind Paul, dat wel... We hebben ruzie. we ruzie? Oh, ja. nee, nee, dat levert dus geen nee. punt op. Nee. Uh, maar we doen wel samen mee. Ja. Oh, maar, maar een leuk artikel in Opzij over samen, hoeveel vrouwen er wereldwijd aan de peacebuilding doen. En wat een, en wat een uh, bijdrage dat kan geven als al die hanige mannetjes zich een beetje rustiger opstellen. Dan, oh nee, nou gaat Paul weer in zo'n. dat ja. ja. moet je niet doen. Net ja, ik heb zomaar het gevoel dat het concert er gaat komen. Dank nee, voor dit moment. Ja, dank je wel. We gaan praten over een heel dik fotoboek dat hier op tafel ligt. Het heet Kus me nog eens wakker. Er staan uh, prachtige, maar ook hele treurige foto's in. Fotograaf Bert Verhoef. Anderhalf jaar lang heeft u uh, negen demente mensen gevolgd... en daar foto's van gemaakt. Beschrijf dat boek eens. Wat zie ik als ik het opensla? Um, nou ja, wat je al zegt. Negen hoofdpersonen um, die we uh, gevolgd hebben. En wat we geprobeerd hebben is... Uit te beelden, en we wisten bijvoorbeeld dat het een niet geslaagde poging zou worden, natuurlijk. Maar uh, uit te beelden wat, er, wat ze zien, wat ze denken, wat ze beleven, wat ze voelen. Ja. dat kan natuurlijk niet. Nee. Je krijgt hoogstens een, een, een vermoeden van een antwoord. Uh, ja, en dan, en weet je, je begon ermee om te zeggen dat het een, een chaotisch boek is. ja. Uh, je moet het heel goed bestuderen. Je moet het heel goed uh, bekijken. En dan valt die chaos wel mee. Maar er is natuurlijk ook bewust een beetje chaos gecreëerd. Omdat, omdat, dementie, ook chaos ja, omdat dementie ook chaos is. Omdat dementie ook chaos is, ja. Het zijn negen mensen. Hebben die allemaal zelf toestemming gegeven om gevolgd te worden? Konden ja, dat niet? Uh, nee. Uh, de helft wel misschien. En de andere helft niet. Maar we hebben uiteraard wel toestemming van alle mensen eromheen gehad. En ook van de tehuizen waar we, waar we ze hebben gevonden. En, en waar we rustig... Uh, toestemming kregen om, om uh, onaangekondigd in en uit te lopen. Uh, anderhalf jaar lang, we hebben er geslapen. Ik heb voor ze gekookt. Uh, dus nou echt heel ja, erg betrokken, heel, ja, heel, heel, heel, heel betrokken? Ja, heel ja, ja. ja. betrokken. Wie kwamen er in aanmerking om zo gevolgd te worden? Wat voor mensen zochten jullie? Um, of noem eens een voorbeeld van een van de mensen erin. Nou ja, noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld... Ben Wickers. Ben Wickers is jong dement. Is uh, mijn leeftijd. Ik ben 62. Hij is een paar jaar geleden uh, dement geworden. Altijd, dat is bij hem geconstateerd. Ik kan nog heel goed met hem praten. Hij, hij, je kan nog heel diepe gesprekken met hem hebben zelfs. Maar hij is chaotisch. Hij... Uh... En erger chaotisch dan, wat bedoel ik, heel veel ja, mensen zijn chaotisch. Het is, het is, maar, ja, precies, want hij, hij zegt wel dan... Ik meer. Hij zegt dan, ik kan mijn schuur niet opruimen... en ik kan, kan de vaatwasser niet meer goed inruimen. Nou, daar heb ik eigenlijk ook last van. Maar het is een beetje flauw. Uh, want bij hem is het uh, ernstiger uiteraard. En het wordt ook steeds ernstiger. En hij weet ook dat hij ja uh, over twee jaar, over drie jaar... misschien niet meer... Uh, uh, kan beseffen dat, uh, wat hij wat nu nog wel kan beseffen. Ja. Maar het mooie, het mooie bij hem is, en dat hebben we dus bij meer mensen... want uh, we, we, we beginnen te zeggen, dementie is drama. En de, dat moet je ook echt benadrukken, want er zijn een heel veel mensen... die een moeder hebben of een, een, een zus of een vrouw die uh, uh, dement is. En, en die alleen maar... Afkalving van die hersenfuncties zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Alleen, er zijn wel degelijk ook, als je daar naar op zoek gaat, uh, ja, geluksmomenten. Uh, Wat laat je dan zien van. van... Nou ja, kijk, Ben Wikkers is gaan dichten. Dat is, dat is heel mooi, want die man had een, had een baan, een kantoorbaan. Uh, hij las nooit. Laat staan gedichten. En hij is gaan dichten. En dan, dan, dan, dan maar daar is een goede foto van. Die gedichten staan nog ook um, Ja, nou ja, er staan wel gedichten in het boek ook van hem. Uh, maar er staan ook krabbels van. Hè, want, en dan is hij aan het met een sudoku bezig. En dan, daar heeft hij dan krabbelgedichtjes op. Dus is, is hij een beetje aan, aan het oefenen. En het mooie is dat hij een, een, een dichtbundel echt heeft uitgegeven. In eigen beheren, waar er waar honderden van verkocht zijn. Menig dichter uh, lukt het niet. En, uh, en, en, en, en dat is dus iets wat, wat, wat bovenkomt. Een onvermoede eigenschap die er voordien niet was. Nee. En, en, en naar dat soort mensen zijn we, niet alleen hoor, maar naar dat soort mensen zijn we op zoek gegaan. Ja. Iemand is gaan schilderen. Toen, hij, toen was geconstateerd dat hij dement is. Schilder drie schilderijen per dag. Ik kan ga natuurlijk zeggen kwaliteit, maar nou, eigenlijk vind ik het best wel mooi. <lacht> en bedenkt zo'n persoon dat zelf of is zijn omgeving die dat nee, voorbedenkt? Nee, dat, dat, dat, dat, dat dichten en dat schilderen is helemaal uit hemzelf okay. gekomen. Want die, die schilder zegt ook van ja. Ik weet niet wat ik de inspiratie vandaan was, maar uh, drie, drie, keer, drie schilderijen per dag wel. Ja. Tegelijkertijd zie je ook foto's met resten van hun leven... toen ze nog helemaal normaal konden functioneren. Ja. Zag ik zag bijvoorbeeld een foto met een boek van Sartre... waarvan ik dan denk, ja, dat, dat kan degene van wie het was niet meer lezen. Nee. Dus het is ook een, een, een soort trieste herinnering aan ja. hoe het leven was. Ja. Ja. En ook wel, toen ik het boek had bekeken, dacht ik hoop één ding... dat ik nooit dement ga worden. Nee, en dat hopen we dus allemaal... En, uh, en, en, en iedereen roept ook van... oh jee, ik wil het moment voor ze. Of niet iedereen, maar dan denk je toch al gauw aan euthanasie... als, als het moment echt daar is. Was dat ook een onderwerp van gesprek? Mm, bij sommige... Nou, bijvoorbeeld bij uh, Ben Wikkers, ja. Die, die uh, daar ook wel van overtuigd was, die, die wil dat ook zeker doen. Ja, die wil die, niet die, blijven leven. Want hij woont nu nog gewoon thuis. En dat, dat pri is prima. Uh, maar ja, je, hebt natuurlijk, je ontmoet heel veel triestigheid. Mensen die inderdaad in te huizen zitten... en absoluut niet meer weten... Eddie Beugels is ook een uh, mooi voorbeeld. Een, een beetje sportkenner kent hem. Hij was in de jaren 60... Nou, Thijs. Nee, de jaren, ja. jaren 60 is heel lang geleden. Jaren, jaren, jaren, jaren 80 voor. heb ik net meegemaakt, nee, de jaren 60 niet meer. Eddie Beugels was de meesterknecht van Jan Jansen okay. toen hij de Tour de France won. Die kennen we dan weer wel. En hij heeft uh, nog bij Joop Soetermelk gereden enzovoort. Dus, uh, en en, en een, een, uh, daarna is hij kunsthandelaar geworden. Hij was de intellectueel van het wielerpeloton. Uh, hij was advocaat. Hij was overal succesvol in wat hij deed. En hij is nu ja, eigenlijk heel autistisch. autistisch. Uh, maar tegelijkertijd, hij is ook heel vrolijk. Uh, je kan niet tot hem, ik kan niet tot hem doordringen, want dan ga ik met hem wandelen. En dan zeg ik, Eddie, we gaan deze kant op. en dat, Hij gaat gewoon helemaal zijn goddelijke eigen gang. Uh, maar dan, dan uh, ziet hij auto merken en dan gaat hij die auto merken opnoemen. Het wordt helemaal hè, van genoeg, genoeg, genoeg. En een Kia is helemaal zo'n topmerk. Ja, daar staat ook een foto helemaal, van Kia ja, in. wordt hij helemaal opgewonden. <laughs> Kia, Kia, Kia. Het is het publiek geweldig. He? Ja. <laughs> het publiek onhof, ja. wat is publiek Wat is de boodschap van het boek? Want ik zal je zeggen, ik werd daar toch eigenlijk wel heel erg somber en triest van. Ja? Ja. Ook al zijn het hele mooie foto's. Ja. Maar wel ja. dat ik dacht, ach... Goh, ja, want uh, de meeste reacties die ik toch hoor... Uh, het boek is nu pas uitgekomen, maar daarvoor hebben we natuurlijk al allerlei uh, dingen laten zien... is toch van, goh, ja, uh, het kan ook troost bieden. Het kan ook, kan ook een beetje hoop geven, ook voor het de omgeving. Ja. Ik bedoel, we hebben niet de, de pretentie, hoor, dat we, dat we alle uh, mensen die in de, in de zorg werken... hoop en troost zullen bieden. Maar ik, ik denk wel dat het, dat het een functie kan zijn. Maar trouwens juist op, omdat wat, je dat... op wat voor manier? Dat je... Nou ja, juist, uh, juist omdat, je, uh, omdat we willen laten zien dat dementie niet alleen maar heel erg is. Wat het om te beginnen natuurlijk ja. wel is. Maar daarbinnen zijn toch ook heel mooie momenten. Ja. En, dat, dat we, en wat jij zegt, want ik werd er een beetje, een beetje triest van. Kijk eens, nou, want ik ben begonnen met... Wat heb je allemaal uh, aan publicaties over dementie? Hè? Fotoboeken, uh, fotoseries enzovoort... Nou, daar werd ik heel erg... Uh, nee, want de, uh, cool. de foto's zijn wel echt mooi, dat ja, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze zijn veel lichter dan het gemiddelde wat over dementie wordt gepubliceerd. Nou, zo meteen uh, na drieën gaan we luisteren naar een reportage... over uh, een jongere die dement werd. Uh, dat is een portret van een echtpaar... van wie de man op jongere leeftijd dementie kreeg. Een man van 58 jaar die krullend over de bank ligt van het lachen... Oh. bij gebouw plop, dat doet zeer. Ja, dat is een volwassen man die dan ineens het gedrag van een vijfjarig kind gaat vertonen. Dat soort mensen bent u die ook tegengekomen? Ja, het uh, ja. Uh, is, is een beetje een mix. Hè. We hebben mensen die, uh, uh, die, die nog heel redelijk... Ook die, die, die man met, met Jean-Paul Sartre, daar kan je nog heel goed mee praten. Met Ben Wickers kan je goed praten. Er zijn nog een paar, maar er zijn ook een heleboel die, die volledig in hun eigen wereld leven. En uh, ja, natuurlijk is geldfriest. Ja. ja, en dan maar kan je daar dan nog mee communiceren? Want jullie trokken we echt wel met mensen op langere ja. tijd. Ja. Nou ja, wat ik, wat ik zeg, dat voorbeeld van, van Eddie Burgers... kan je eigenlijk niet mee communiceren. Je moet sigaren in je achterzak hebben. Hij wil, hij wil altijd sigaren hebben. En dat uh, wil hem nog wel eens lokken. Maar daar kan je verder niet, niet zoveel mee, mee, mee doen. Je ziet dat hij blij wordt als hij een sigaar krijgt. Ja. Of als hij een kia ziet. Maar... Ja. Dat is vooral heel intrigerend. Dat is prachtig. Ja, dat is heel intrigerend. Ja. Mooi, ik zie je ja. voor ja. me. Ja. Jij wordt daar niet blij. Ja. Hebben mensen zelf het ja. boek gezien? Die uh, hebben meegewerkt aan het boek. Foto's ik ga nu straks om vier uur in de het eerste exemplaar uitreiken aan diezelfde Ben Wickers. Dus dat is de eerste keer dat hij het gaat zien. Ze hebben natuurlijk wel foto's gezien. Ja. We hebben ook met familieleden en mensen eromheen... hebben we wel toestemming gevraagd, uh, alle foto's, of het goed is dat die in het boek gebruikt werden. Ja. Ja. Goed. Nou, hartelijk dank. Het boek heet Kus me nog eens wakker. We zetten op onze website www.ditisdedag.nu alle informatie daarover. Ja, het is tijd voor onze Dichter bij de Dag vandaag. Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Oké, okay, van een vrolijke kant bekijken. De politiek hinkt op twee gedachten. Gelukkig zijn het geen opzene benen. De politiek vertelt twee halve verhalen. Dat is dan toch één heel verhaal. Nee, dan vrouwen in een leidende rol. Met een korte ei. Het, het uiterlijk speelt altijd een leidende rol. Met een lange ei. Als het je gegeven is om te gebruiken, moet je dat doen. Anders wordt de situatie penibel, net als bij mannen die te vaak de home trainer laten staan. Ik ben zo'n ei. Vrouwen doen het echter zoveel beter op school, die komen uiteindelijk toch wel aan de macht. Al duurt dat waarschijnlijk nog zo'n twintig jaar. En de wereldvrede laat ook nog even op zich wachten. Maar gelukkig kunnen we dan nog even onhoudbaar gepassioneerd genieten van de bevrijdingsfestivals en goede muziek. Dankjewel, Daniel D. Ik hoorde vrij veel langskomen het afgelopen uur. Dank daarvoor. Jouw gedicht is later vandaag terug te lezen op onze website. Dit is de dag.nu. Ik ga onze gasten bedanken. Bert Verhoef schreef een boek over de, of maakte een boek over de lichtere kant van dementie. Elke van der Linden bedacht in de trant van de bewijdingsfestivals. Een variant om de wereldvrede te bevorderen. En dat festival gaat bezocht worden door Margriet van der Linden. Met haar spraak over vrouwelijk leiderschap. En met politiek redacteur Paul Jansen van de Telegraaf. Hij volgde voor ons de algemene beschouwing in de Tweede Kamer. En we wensen... En beide. Eh, allemaal eigenlijk een hele fijne dag verder. Ja. Fijn dat jullie er waren. Hartelijk nee, dank. Graag gedaan. Wij gaan zo luisteren naar het nieuws van drie uur. En dan zijn we graag bij u terug. Tot zo.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 De mensen die van dieren houden. Of kijk op bhavaart.nl Dit is Radio 1.